Ajax weer over. De druk van Ajax neemt toe. Het balbezit van Ajax neemt toe. Feyenoord moet verder en vaker en langer achteruit. Fiesje voor Ajax aan de linkerkant. Eriksen, bal even terug naar Blind. Blind achteruit naar Palsen. Nu de achterste man, de enige man ook buiten Vermeer op de helft van Ajax. En al de wereld wijst. Die staat vrij, maar die wil de bal niet hebben. Die wijst namelijk naar Schöne. En naar uh, Moisander. Moisander kijkt even diep naar Siktersson. Of hij aanspeelbaar is. Dat is hij niet. Paulsen, Die weet dan aan de rechterkant dat Lijon daar wel aanspeelbaar is. Ik zat er even te denken. Is hij minder dan van Rijn? Op dit moment vind ik eigenlijk van niet. Doet Lijon een prima daar aan uh, die rechterkant. Komt uh, veel mee naar voren. Datgene wat je van Rijn misschien wel mag verwijten de afgelopen weken. Dat hij dat misschien wel te weinig heeft gedaan. Te weinig dreiging naar voren. Te weinig mogelijkheden over die rechterkant extra heeft gecreëerd. Met Krikic die daar zo vaak uh, naar binnen toe komt. En ook nu. Aan die rechterkant helemaal niet te vinden is. Paulsen in de middencirkel. Uh, kijken, opnieuw de diepte zoeken. Nu met de Eriksen daar. Die kan in ieder geval de bal goed aannemen. Vormer is een soort schaduw. En toch krijgt Eriksen de bal nog los richting Mulder. Maar Mulder heeft geen enkel probleem om die bal tegen te houden. Er zit te weinig kracht, te weinig goede richting achter ook. Maar Eriksen met vormer als schaduw begint langzaam maar zeker ook te draaien en dus gevaarlijker te worden. En daarmee wordt automatisch Ajax gevaarlijker. Koebal staat en heeft de armen over elkaar en kijkt en analyseert vermoedelijk in zijn hoofd. En heeft links en rechts al wat gezegd. Omdat hij ook wel voelt dat dit na dat knappe flitsende begin van zijn ploeg. Waarin de mouwen werden opgestrookt en de tegenstander eigenlijk een beetje werd overrompeld. Het leverde er na zes minuten een goal op van Pelle. De enige goal tot nu toe. Dat hij wel voelt dat dat moment eigenlijk een beetje vertrokken is. En dat Ajax de wedstrijd inmiddels domineert. En heeft overgenomen dat er kansjes zijn geweest. En een paar wat grotere ook. Dat Krikic nu de bal heeft. Koeman met de handen in de zak. Inmiddels de bal voor de goal. En gemist met de eerste paal door Sigtoson. Met de tweede paal stond nog Fischer. Maar dat heeft Mulder goed doorzien. Want die duikt net voorbij de eerste paal op de bal. En dat doet de doelman goed. Hij heeft het uh, toch wat drukker gekregen dus. In de afgelopen minuten. Erwin Mulder. Maar voorlopig alles wat hij heeft moeten doen. heeft hij gedaan. Ja, namelijk alles tegenhouden. daar staat Feyenoord voor met 1-0 na 29 minuten voetballen. Krikic pikt op op eigen helft als Feyenoord daar al de bal verliest. Fischer gevonden aan de linkerkant. 1 tegen 1 tegen Van Beek. Fischer op snelheid is op zijn gevaarlijkst. Dan gaat Van Beek naar de buitenkant en dan is de penalty... Het is een penalty en Matthijsen is degene volgens mij die de overtreding maakt. Dus is het Vormer. Vormer zegt, ik was het niet. In ieder geval, Matthijsen staat er meteen bij, bij Kuipers om daar te klagen. En gaat de gele kaart naar Vormer, die er dus wel was, zegt Kuipers. Die stond er met zijn neus bovenop en ik ben geneigd om te geloven dat hij gelijk heeft. En wat daar gebeurt, inderdaad, Vormer kruist daar met Fischer en haakt het been waarmee Fischer de actie wil gaan maken. Hij steekt meteen de handen in de lucht, dat is nooit verstandig, want dan weet je eigenlijk meteen, hij heeft het. Gedaan. En inderdaad, de bal ligt op de stip. Ajax kan de gelijkmaker maken na een half uur voetballen. Ja, ik doe dat thuis ook als de vaat was en niet is uitgeruimd. Handen omhoog. <laughs> dat doe ik altijd met de vuilnis. Stond er nu ook nog Geel van Mulder als de bal al klaar ligt. En Mulder, ja hoor, die krijgt Geel. De keeper van Feyenoord, omdat dat dan nou eenmaal bij het spel hoort. De bal die door Sigurdsson werd klaargelegd, nog even opraapt. En doet alsof die niet helemaal op de goede plek ligt. Zo probeert hij dan de tegenstander uit zijn concentratie te halen. Thijssen gaat nog even verhaal halen bij Kuipers. Die is daar niet van gediend. Als je het nou hebt over een scheidsrechter die in de afgelopen twee jaar wel voor hetere vuur heeft gestaan. Dan heb je het over de heer Kuipers uit onderzaal. Kortom, die laat zich de pist niet lauw maken. Heet dat nou eenmaal, sorry. En dan gaat de penalty genomen worden. Sigtorsson oog en oog met nulde. Wie wint? Wie wint? Zichtelson wint. Want die los de bal in de kruising links. Terwijl Mulder op weg is naar de andere hoek. En dus geen schijn van kans heeft. De druk die Ajax heeft opgevoerd op het doel van Feyenoord. Heeft kansjes opgeleverd. Maar betaalt zich nu ten volle uit. Na een wat dommige overtreding van Vormer op Fischer. Vormer krijgt niet alleen geel. Maar vooral de strafschop tegen. En die wordt dan een minuut later binnengeschoten. En daar ontbrak het niet al zelfvertrouwen door Zichtelson. Die uh, zijn eerste goal van het seizoen maakt. Boom en raak. Het is gelijk in de arena. Ja, dom van Vormer, vooral omdat er nog twee verdedigers voor de neus van Fischer staan. En Vormer daar inderdaad kan assisteren, maar dat op de totaal verkeerde manier doet. En na 31 minuten staat het dus gelijk. En om Feyenoord de aftrap nemen krijgen we er wat extra geluid bij van op de achtergrond de bal meteen maar weer diep gegooid naar Pelle en Immers die daar een beuk geeft op de rand van het schaduwgebied. Immers gaat daar geel voor krijgen van Kuipers die ziet dat het een opzettelijke overtreding is, hard op al de wereld en onnodig hard ook op al de wereld. Als hij er niet bij kan, hoogheven been, nopjes vooruit. Dat is nooit een goed teken. En altijd goed voor geel. En dus volkomen logisch dat Kuipers dat op die manier oplost. En daar ook maar mee aangetekend. Want een van de spelers die misschien wel niet in de wedstrijd zit. Ook niet de hele wedstrijd heeft gezeten. Dat is Immers. En uh, dat is ook een jongen die als eerste zijn hoofd zou kunnen verliezen. Als het niet loopt. Zoals Feyenoord dat graag wil. Dat lijkt met de laatste fase absoluut het geval. Immers dus ook geel. En zo zijn er al de nodige gele kaarten gevallen. Vier in getal nu. Drie voor Feyenoord. één voor Ajax met mooi Sander. En uh, al de wereld in balbezit voor Ajax op de eigen helft. Ja, de driehoek Feyenoord vallen dus wel in de laatste 90 seconden. Dat zegt wel het een en het ander. Dat Feyenoord even wat uh, minder in zijn hum is. Dat mag wel duidelijk zijn. Koeman is maar weer gaan zitten hoofdschuddend. De boer zit omdat hij nu blijkbaar meer dan eerder het gevoel heeft dat het misschien allemaal toch vanmiddag zijn kant gaat oplopen. Terwijl Visscher een bal oppikt die Feyenoord eigenlijk laat liggen. Dan aan de solo begint. Bautum nog bij Sikloss op zijn voeten. Die moet draaien in een overvol strafschopgebied. Daar wordt uh, hard en krachtig verdedigd door Filena. Die... De voeten tegen de bal zet. Die springt eruit. een merkwaardige karambal aan de andere kant uit. En belandt dan in de handen van Mulder. Maar het Ajax-publiek plotseling weer wakker geschrokken. En uh, het gevoel dat het allemaal nog een leuke middag kan worden zoals gezegd. Feyenoord moet kijken of het het allemaal weer te pakken kan krijgen. Terwijl nu Immers vanaf uh, 35 meter een bal die zomaar voor zijn voeten komt. In één keer op het doel afvuurt van Vermeer. Omdat hij de keeper iets te ver voor zijn doel ziet staan. Gaat hij erin. Dan ben je onsterfelijk. En gaat u er niet in, dan word je uitgelachen. Zo krijgt het nog eenmaal. Ja, nou, dat laatste gebeurt uiteindelijk. Die actie van Filena trouwens is de eerste serieus daadkrachtige actie van de laatste 20 minuten van Feyenoord. Die ik eh, heb gezien. En een soort teken zo van, nou zullen we weer eens even. Maar eerst moet Feyenoord de bal hebben. Die hebben ze nu uiteindelijk via Van Beek. en Schaken die dan het duel aangaat met Eriksen. Eriksen wint dat in eerste instantie. Dan komt Vormer nog een keer in de rug beuken. Die gooit dan Blind ondersteboven. Maar daar is geen lichamelijk contact. Al krijgt Blind wel een soort van zwieper door de lichaamsbeweging van Vormer. Maar die kan niks aan die overtreding doen. Een paar meter verderop kan hij wel wat doen aan de overtreding tegen Eriksen. En de vrije trap die Ajax krijgt. Feyenoord voelt zich misdeeld. En met name Vormer die niets anders doet dan de armpjes omhoog. En de armpjes breed gooien. De armpjes omhoog levert hem geel op. Niet zozeer omdat hij dat deed. Maar vooral de actie die eraan vooraf ging. Deze actie levert een vrije trap op voor Ajax. De start was voor Rotterdam. Dat leverde een snelle goal van Pelle op. Maar inmiddels is Feyenoord bezig de wedstrijd in rap tempo te verspelen. Niet alleen vanwege de gelijkmaker van Sigtesson van zo even... Uh, de handvol mogelijkheden die eraan vooraf ging. maar ook aan de momenten die erna kwamen met gele kaarten, overtredingen, onhandigheden, gemeenigheden. En gewoon het idee dat je de wedstrijd totaal niet meer onder controle hebt en maar hoopt dat het goed gaat. Ajax vrije schop, Eriksen achter de bal. Bij de eerste paal slaat die bal binnen, wordt weggekopt door Feyenoord. Bal belandt over de zijlijn en uh, levert dan een ingooi op voor Eriksen. Ongeveer op de plek waar hij zo even de vrije schop mocht nemen. Bal is uh, genomen, komt voor de voeten van Eriksen terug via Fiese, wordt dan door Blind. In de middencirkel ingepaasd bij Sander. Zo komt er een soort omsingeling op gang. Waarbij al de wereld de bal heeft en plaatst naar de rechterkant bij Lijon. Ja, die omsingeling duurt al een minuutje of twintig. Lijon met de bal richting de tweede paal. Fischer daar opnieuw opgevangen. Uh, legt de bal in één keer terug. Probeert dat randje strafschopgebied. Daar is ongeveer Sjeun. dat er al knap zijn geweest als hij hem daar had gekregen. Dat lukt dan niet helemaal. Bal over de zijlijn Feyenoord mag gooien. En uh, gaat dat doen via Van Beek. Aan de rechterkant voor Feyenoord. En Van Beek neemt even de tijd. Dat doet Feyenoord sinds het 1-0 voorstond eigenlijk al. Maar ook nu het 1-1 staat doet Feyenoord dat. En met name omdat het dus niet meer in de wedstrijd zit. Zichzelf daaruit heeft gevoetbald. Door te gaan staan wachten op wat Ajax doet. Het recept waarvan Ajax weet uiteindelijk komt het wel goed met ons. Want zo gaat dat nog eenmaal doorgaans in de arena met Ajax als de tegenstander gaat staan wachten. Vrije trap, snel genomen, kort genomen. Blind op Eriksen. Bal breed, Ze laat hem even lopen. Zo heeft al de wereld alle ruimte. De rechterkant komt ook Lijon ermee. Weer, weer een polletje in het gras, dat door de bal een rare te krijgt. Maar door Lijon kan worden gecontroleerd. Die moet zich doen voor de tegenstander. Komt de cornervlag aan. Nou uh, worden de ruimtes wel heel klein en verspeelt hij de bal uiteindelijk in duel dat hij daar met uh, Nederland moet uitvechten. Want de bal is blijkbaar over de zijlijn gegaan en levert dan Ajax een ingooi op. Nederland is nog wat boos, maakt nog wat misbaar tegen de grensrechter. Die is daar niet heel erg van gediend. 36 minuten onderweg, 1-1 de stand. Pelle 0-1, Sigtorson strafschop 1-1. En Ajax aan de bal en Ajax domineert eigenlijk al een minuut 20-25. Eriksen vanaf de rechterkant gaat de voorzet geven met de eerste paal. Sigtorson komt er net niet bij. Staat eigenlijk zo dichtbij het doel dat hij met zijn rug tegen Mulder aanstaat. De bal stuitert het strafschopgebied weer uit. Komt voor de voeten van Schöne aan de rechterkant. Die nu ook probeert om langs Immers te komen maar geen beweging durft te maken. Of niet kan kiezen uit de tientallen bewegingen die hij ingestudeerd had. Want ook daar geldt het is een soort surplus. En dan maar wachten tot je tegenstander de eerste beweging maakt. Nou zo dom is Immers niet. Dus de bal gaat over de zijlijn uiteindelijk na dat duel dat een beetje onbeslist bleef. En komt er voor de voeten van Lichon. Voorzet goed. Nu Sigtas van Koppas schitterende bal. Wat een fantastisch doelpunt. Zorgt ervoor dat Ajax op 2-1 komt na 37 minuten. De voorzet is strak afgemeten en puntgaaf. En de kopbal van Sigtelson is zo ongelooflijk hard. Komt tegen de onderkant van de lat. Mulder heeft geen schijf van kans. En er is nog even de twijfel: is die bal wel over de doellijn gegaan? Nou zeker is die bal over de doellijn gegaan. Daarover is bij mij in ieder geval geen twijfel. En bij grens- en er even later ook niet meer. Sigtelson komt sterk voor zijn man, Matthijzen. En kopt de bal met een noodgang werkelijk. Achter doelman Erwin Mulder. Zoals gezegd, nou kan je keepers af en toe best wat kwalijk nemen, maar nu niet. Want deze bal gaat zo hard dat geen enkele keeper daar kans mee zou hebben gehad. Ajax neemt nadat het een uh, poos achter stond in deze wedstrijd niet alleen het heft in handen. Maar ook de voorsprong door twee snelle goals. Van Sichterson. 1,5 11 meter en 6 minuten later met deze harde, krachtige kopstoot. Eigen schuld, dikke bult voor Feyenoord. Want uh, na de 1-0 verkeerde opties gekozen. Leunen is niet de goede optie. En uh, de rekening is een dure tot nu toe in uh, de arena. Kijken we of Feyenoord dat nog om kan draaien. Nu probeert het wel weer druk naar voren toe te zetten. Zet Vermeer onder druk via Filena. En ook uh, achterin al de wereld. Heeft geen opties breed. Moet dus wel diep. Wint daar uiteindelijk uh, Schöne. Die leidt balverlies op eigen helft. Dat is al een tijd geleden dat dat Ajax overkomen is. Pelle buiten spel met Vermeer. Vermeer wint dat nu wel ook nog eens. En Pelle gaat maar weer eens met de handen door het haar. Om alles nog weer even recht te trekken wat daar zit. maar En klaagt nu tegen de scheidsrechter trouwens in woord en gebaar. Iets wat vooral dat laatste dan niet mag richting een assistent scheidsrechter. Hij vindt dat hij niet buitenspel stond. Wij vinden achteraf van wel. Want zo is het nou eenmaal. En Ajax is intussen al lang en breed aan het doorvoetballen. Met Alderwereld als laatste man op de eigen helft. Vindt hij mooi Sander in de bal terug naar Alderwereld. Ja, dit is een stand waarmee Ajax rustig naar de rust. Zou willen, maar de manier waarop het voetbalt, waarom niet doorgaan en gewoon 3-1 maken. Rechterkant Ligon halverwege de Feyenoordhelft en uh, Kurkens aangespeeld, die we dan nog maar bij Vlagen hebben gezien, eigenlijk. Nu met een gelukje de bal nog bij uh, Sichtersol krijgt die hem weer aflevert bij Hij Staat nu recht voor het doel. Geeft de bal aan Fiesje vanaf de linkerkant. Fiesje dreigen, dreigen, dreigen dan naar binnen. Wil die schieten, maar er geen ruimte voor is, krijgt nog een derkant. Boem, boom! Toch buiten van de paal, denk ik. Uit een moeilijke hoek, terwijl hij met links uithaalt, Omdat er eigenlijk geen ruimte meer is om nog wat anders te doen. En zo blijkt maar weer uit deze actie ook dat Feyenoord de wedstrijd in een tijdsbestek van 10-12 minuten werkelijk totaal uit handen heeft gegeven. En zo eigenlijk in de kreukels ligt dat het maar hoopt dat het zo aanstonds rust is. En dat de schade dan beperkt is gebleven tot 2-1. Want dan heb je tijd om de puntjes op de i te zetten en alles nog ten goede te keren. Wordt de achterstand groter dan zit je echt in de problemen. Want Feyenoord heeft behouden de eerste 10 minuten eigenlijk geen voet meer aan de grond in de Amsterdam Arena. Terwijl Pellen nu de uittraf van zijn doelman op de borst aanneemt de hoogte van de middenlijn. Maar na een korte tussenkomst met Filena zijn de Rotterdammers de ballen weer kwijt. Ja, is Feyenoord toch in die eerste 10 minuten, 15 minuten boven zichzelf uitgestegen. Want dit is dan toch het normale Feyenoord. Zoals we dat voorafgaand aan deze wedstrijd kenden. Na 40 minuten. En Ajax eh, van achteruit opnieuw, zoals we dat kennen, maar eh, toch veel daadkrachtiger dan... Eh... De laatste weken sneller naar voren toe voetballend. Opnieuw Fischer nu gevonden door Pals aan de linkerkant. Trekt opnieuw naar binnen zoals we dat van hem gewend zijn. Eriksen net niet bereid zit. Klaas hier dan tussen omdat de paas van Fischer onvoldoende eh, zuiver is. Terwijl eh, Eriksen toch maar een paar metertjes eh, verderop staat. Blind met de ingooi vlot richting Palsen. Ajax probeert in ieder geval het tempo goed te houden in de wedstrijd. Zodat het eh, af en toe Feyenoord uit positie kan spelen. Wat zeg ik af en toe? Dat lukt met eh, regelmaat. In de laatste minuten Palsen met eh, een, eigenlijk één optie. Achter zich. Even blind. Ook die maakt eerst de beweging achteruit. Immers in de achtervolging. Niet al te serieus. De aanname van Mooisander is dan niet lekker. Dus gaat ook Pellet nog maar even. Die kijkt even achterom. Ben ik de enige die druk zet? Ja, is het antwoord. Hij gaat toch door in de richting van Vermeer. Die verplaatst de bal diep naar Siktorsson Siktorsson is nu weg. Krijgt te maken met Martins Indië. De beweging van Siktorsson is aardig. Die denkt er is vast iemand rechts naast me. Daar vergist hij zich. Want Krikits is een paar meter te laat. En dus wil Feyenoord uitverdedigen, maar blijft bij Willen, want zover komt dit niet. Ja, misschien is het een uh, tip voor de heer Sietersson om gewoon even te kijken in het vervolg. Want dan had hij namelijk vrij snel kunnen constateren dat er niemand in de verste verte was meegelopen. Dus de actie is heel merkwaardig eigenlijk, want als hij het zelf probeert, er is nog één tegenstander waar hij langs moet, dan staat hij vrij voor de keeper. En nu uh, boort hij eigenlijk een Amsterdamse potentieel gevaarlijke aanval de grond in. Twee goals gemaakt, hè? Oh ja het mag zeker. Maar uh, het hadden de bewijzen van spreken dan drie kunnen zijn. Ik vind, ik vind het gewoon een beetje rare actie. Hij kijkt niet. Hij doet wel wat balbezit voor Ajax. Terwijl Blind nu de bal krijgt op een deel van het veld is wel aardig. Maar vooraf gaat in dit duel een pupil waarvan ik helaas de naam niet weet. De bal mocht hoog houden. Dat deed hij uiteindelijk 2700 keer. Ik herhaal 2700 keer. Maar eerst komt er nog een kans voor Ajax als ze de bal bij... Schöne terechtkomt, maar die loopt er eigenlijk net aan voorbij. Zo uit zo'n steekbal weggestoken achter de backs langs. Schöne loopt het strafhofgebied in, maar komt er net niet aan te pas. En het eindigt met een doeltrap voor Feyenoord. Maar jochie hield 2700 keer de bal hoog. Nog bijna is het zo geweest dat ze hem van het veld moesten sturen. Omdat de wedstrijd begon. Maar hij heeft een uh, geweldig mooi kaal plekje achtergelaten. Ja, ik ben drie keer zo oud als die jongen. Ik heb me in mijn hele leven nog nooit de bal 2700 keer hoog gehouden. Het is ongelooflijk wat die jongen uh, deed. Kort voor rust, 42 minuten zijn we onderweg. 2-1 voor Ajax. De bal diep gegooid door uh, Mulder. Krikic gaat daar het duel aan met uh, Immers. Immers wint dat in tweede instantie. Probeert nu in derde instantie ook het duel te winnen. Dat lukt niet, maar krijgt hulp van uh, Kuipers. Omdat Sjöne de overtreding maakt. Krikic dan een opzij kijkt En denkt, ik heb hem nu. Mag ik hem alsjeblieft houden? Nee, zegt Kuipers. Veilig krijgt een vrije trap vanaf de linkerkant. Ook daar vandaan gaat Vormer uh, trappen. En gaan de twee centrale verdedigers natuurlijk weer uh, mee naar voren. Martins Indië en Matthijssen. En iedereen richting randjes strafschopgebied uh, van uh, Vermeer. En daar gaat nu iedereen naar binnen. Richt, bal richting Vermeer. Sterker nog, recht in de handen van Vermeer. De vrije trap van Vormer. Ongevaarlijk. Bal bezit voor Alderwereld die de bal van Vermeer meekrijgt. 2,5 minuten nog te gaan naar de tweede eerste helft. Pardon, Siktersson maakte er voor Ajax 2. Eén uit de strafschop. Pelle scoorde voor Feyenoord. De eerste van deze middag. Terwijl nu Eriksen wordt gelanceerd. Maar uiteindelijk blijkt de paas van achteruit van Al de Wereld te hard. Hij heeft die gaven wel om een bal daar Pankla af te leveren. Met name juist op die lopers vanaf dat middenveld. Daarom is het ook zo vervelend vaak dat Siem de er niet is. Want die weet daar ook wel raad mee. Deze keer was het dus net te hard. Ligt de bal weer aan de andere kant in de handen van Vermeer. Maar uh, heeft Feyenoord de bal dus niet lang kunnen controleren. En heeft Vermeer weer uitgerold. Dan Komt de bal aan de linkerkant terecht bij Blind. Blind. Fischer loopt eigenlijk naar de bal toe. Blind twee meter voor de middellijn houdt halt. Geeft de bal de breedte mee aan Palsen. Palsen naar al de wereld. Feyenoord lijkt een beetje op het punt nu te zijn dat ze denken... ...laat het maar inderdaad zo houden. 2-1 tot rust. En dan zien we wel, want er zijn weinig aanstalten van Feyenoord om nu al meteen iets anders te gaan doen. Dan dat ze de afgelopen 35 minuten hebben gedaan. Lijon, nog maar eens weg aan de rechterkant. Krijgt te maken met Nelom. Binnenom, buiten langs. Binnenom, buiten langs. Hij weet het zelf geloof ik ook niet. Dan komt hij toch maar binnen door. Geeft hij de bal op het punt van het strafschopgebied, Terwijl hij om zijn as draait, maar weer aan de buitenkant mee. Waar Fischer dan de voorzet moet geven. Kapt eerst de eerste tegenstander uit. Geeft de bal terug aan Lijon. Die staat nu in het strafschopgebied. Die wil de bal dan weer bij Fischer terugbrengen. Maar daar is simpelweg de ruimte niet voor. Nou, Hij mag het nog een keer gaan proberen. Het is Lijon. Op Schöne. Schöne verliest dan het duel van Klaas. mag wel gaan ingooien. Dat doet hij natuurlijk niet zelf. Daar is Lyon tenslotte voor aangenomen als rechtsback. Maar aan die rechterkant, opvallend dat Lijon dan de drukte opzoekt. Juist naar binnen gaat, daar waar het druk is. Terwijl aan de buitenkant de ruimte is. Maar daar stond Schöne de boel dicht te houden. Dus echt heel veel opties had hij niet. Vandaar de twijfel. En nu ook twijfelen met ingooien. Naar voren, naar achteren. Iemand die een bal wil hebben. Eriksen, uitstekende lichaamsbeweging. Legt de bal neer bij de eerste paal. Daar is Siktorsson dan net te laat in duel met Matthijsen. Opnieuw duikt hij daarop. En dat gaat natuurlijk nog een keertje mis voor Feyenoord. Of goed voor Siktersson. Maar dat is echt al de derde of de vierde keer dat hij bij de eerste paal op komt duiken. En steeds komt hij centimeters tekort. Er komt een momentje, dan is hij precies op tijd. Met nog een half minuutje officiële speeltijd in de eerste helft. 2-1 voor Ajax. Ja, hij kiest een goed positie de IJslander, Omdat hij eigenlijk uh, telkens lijkt te weten waar Martens Indi naartoe gaat. En waar Martijnse vandaan komt. En als je dat dan verstandig doet, dan heb je altijd wel net een decimeter ruimte. En een aardige spits heeft niet veel meer nodig ook. Nu in de lucht verliest hij van Martens Indi. Dat is niet zo raar. Want er zijn er maar weinig die daarvan winnen. Terwijl Matthijs er nu moet uitkijken met de doorgeschoten bal die vanaf het middenveld komt. En die kopt hij dan maar onder druk van Kurkits. Net op tijd terug in de handen van de doelman Erwin Mulder. Die dus twee keer gepasseerd werd door Siegtersson. één keer vanaf 11 meter. Pelle scoorde voor Feyenoord in de openingsfase van het duel. Maar de voorsprong, daar heeft Feyenoord 25 minuutjes van mogen genieten. Die is dus als sneeuw voor de zon verdwenen. En zo is het voorlopig, terwijl de extra speeltijd in de eerste helft één minuut bedraagt. Een IJslands feestje in de arena. Waar het vorig seizoen natuurlijk vooral een Deens feestje was. Met een 3-0 overwinning voor IJsland. En vooral Deense goals. Wordt het nog een feestje van anderen ook. Als uh, Feyenoord maar weer eens komt. En die bal uh, vliegt er nog bijna 1-0. Vanaf de linkerkant is Nelom weg. En die is zelfs zo ver weg dat hij een voorzet geeft. Waar dan uiteindelijk niemand tegenaan loopt. Daar is Ajax toch in ieder geval even de schrik om het hart geslagen in de slotfase van deze eerste helft. Ja, want Paulsen was bijna degene die er tegenaan liep. Die wist nog maar te nauw en Ze zijn billen de goede kant op te draaien. Zodat hij de bal niet zou, zou raken. De ingooi van Van Beek kan dat ver. Heel erg ver richting penalty stip. Pellen wil hem aannemen op de borst. Zover komt het niet. Bal gaat langzaam heen. Lijon denkt uh, het is de laatste minuut. Je kan maar wat. Op uh, nogal on-Ajax-achtige wijze slingert hij de bal de diepte in. Matthijs is er dan als eerste bij. Kriek iets in de achtervolging. Mulder aangespeeld. En zo komt Feyenoord er dan weer uit. Halverwege de eigen helft. En dan zegt Kuipers, weet je wat? Het is gedaan met de eerste helft van deze klassieker. Ajax leidt na moeizame start. En de voorsprong van Feyenoord 1-0. Maar nu leidt Ajax met 2-1. Zometeen het uitgestelde, uitgebreide Radio 1-journaal met Mark Visser. En daarna zijn we terug met ook helemaal live de tweede helft van Ajax-Feyenoord. Tot zo.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 Ga naar foxsports.nl of bel 0909-0101. 10 cent per minuut. Fox Sports. Totaalvoetbal. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Egyptische interimregering bespreekt crisis. Zuid-Koreanen kunnen binnenkort weer op familiebezoek in Noord-Korea... en bossenaar opgebakt voor poging tot moord op agent... Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. Het is een graad of 19. Morgen ook koel cool en wisselvallig met een enkele bui. Maar vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen droog en wordt het vrij zonnig. De Egyptische premier Beblawi wil de moslimbroederschap... van de afgezette president Morsi verbieden en onderzoekt daarvoor de mogelijkheden. Beblawi zei gisteren dat er geen sprake kan zijn van verzoening. Het zijn woorden die weinig uitzicht bieden op een einde aan het geweld... Dus ook vandaag is de kans op confrontaties groot, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 De EU-president Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie Barroso... hebben vanochtend een verklaring uitgegeven over Egypte. Daarin staat dat de EU de komende dagen zijn relatie met het land gaat heroverwegen. Ze vinden het de bijzondere verantwoordelijkheid van de Egyptische interimregering... en het leger om een eind te maken aan het geweld. En woensdag hebben islamisten ten zuiden van Cairo... drie nonnen door de straten met zich meegevoerd. Ze werden beschimpt en geslagen... Afgelopen tijd zijn ook andere christelijke scholen en kerken in de Egypte aangevallen. Verslaggever Colette van Nuenen is in Eindhoven bij de Koptische Kerk. Colette, ik neem aan dat daar veel zorgen leven over de situatie. Ja, inderdaad. Uh, ze houden hier van lange missen. Dus het uh, duurt wel twee uur dat de mensen in de kerk zitten. En dat gebeurt uh, nu dus ook. Ik heb de mensen ter communie uh, zien gaan. Mannen zitten links, vrouwen en kinderen rechts. Vrouwen hebben een klein hoofddoekje op op het moment dat ze naar voren lopen. De kerk is rijk versierd en zit inderdaad erg vol. Uh, mensen hebben veel kaarsjes uh, gebrand en houden zich natuurlijk bezig met de christelijke kopten in, uh, in het thuisland in Egypte. Ik zal eventjes een klein beetje schetsen hoe dat nou zit. Want de moslimbroeders die houden de kopten ervoor verantwoordelijk dat, ze president, dat president Morsi is uh, afgezet. Uh, de kopten vonden namelijk ook dat Morsi en de moslimbroeders uh, Egypte islamiseerden. Dus dat er veel steeds minder ruimte was, steeds minder vrijheid was om het christelijk geloof te beleiden. En uh, ja, nu worden ze dus voor dat protest uh, afgestraft. En uh, zijn al ja, tussen de 30 en de 40 christelijke kerken in brand gestoken, uh, zeggen de kopten En ook scholen, winkels en huizen. En wat ze hier in Eindhoven belangrijk vinden is dat Nederlanders uh, wat anders gaan denken. Want u vindt, uh, uh, Esam Ebiet van de Nederlands Koptische Stichting, dat Nederland partij kiest voor, voor de verkeerde, voor de moslimbroeders? Dat vind ik ook, want ik hoor dat ook op de media hier in Europa, ook, in, ook natuurlijk in Nederland, uh, hoe zien ze het eigenlijk van één uh, zijde, dat uh, de, de leger uh, vecht tegen die demonstranten. Maar het is niet zo, want de leger heeft wel heel veel kansen gegeven aan de, aan de demonstranten om met vrede weg te gaan en te beëindigen. Want ze zijn nu bezig al twee maanden. Het is geen vrede demonstratie, was, want heb later ontdekt dat heel veel wapens daar in bij de demonstranten in de bezitting. En uh, die leger wil dat echt, echt heel veel kansen geven dat hun weg te laten gaan. Maar dat ja, gebeurt het is niet. Te, ja, dat gebeurde, het is inderdaad hard tegen hard nu. Hè. Het is uh, de ene groepering uh, tegen de andere. Het lijkt wel alsof praten uitgesloten is. De regering is nu ook aan het nadenken of ze misschien de moslimbroederschap zullen gaan verbieden, dat die illegaal wordt. Is dat wat u betreft de oplossing? Als, we, als de mensen geweld gebruiken en wapen gebruiken tegen die leger en de Egyptische volk... dan vind ik wel terecht dat dat moet verboden zijn. Want de politiek moet niet met geweld gaan. En... Maar dan krijg je dus dat ze afgeslacht worden, hè? Dus... Dat, dat eerst de, de moslimbroeders weggejaagd worden van de pleinen en dat daar veel doden vallen. En dat er vervolgens weer revanche komt, dat kerken in brand worden gestoken. Hart tegen hart zei ik al. Ja, dat klopt. Maar in, in principe politiek moet politiek voor iedereen beschikbaar zijn om uh, aan te werken. Maar de moslimbroederschap verkeers, gebruiken ze het verkeerde manier om met politiek om te gaan. Daar ga je niet de politiek in met wapens. Uh, de, de, wat ik eigenlijk zie, dat is gevecht tegen de moslimbroederschap. En zijn maximum 200.000 mensen. En die vechten ze tegen de regering, tegen de politie, tegen de hele volk van Egypte. De moslimbroederschap ontkent niet dat op 30 juni 30, 33 miljoen mensen de straat op gegaan om te zeggen: stop Morsi, wij willen jou niet meer. Dit is dus het sentiment wat hier heerst en dat is ook wel begrijpelijk, want u heeft natuurlijk familie die op dit moment de straat niet op durft, die het huis niet uit durft. Hoe is het met uw familie in Egypte? Ja, natuurlijk eh, durven ze niet inderdaad de straat op te gaan. Onze kerk is eh, voelde afgebrand, er is niks meer over van onze kerk. Eh, de, de, mensen, de, de christelijke is eigenlijk ook heel makkelijk te ontkennen, omdat die dragen ze geen, geen hoofddoek, dus eh, durven ze echt de straat niet op. Ja. Christenen dragen geen hoofddoek, daarom durven ze de straat niet op... worden meteen als christen herkend en uh, lopen dan gevaar. De mis hier is bijna afgelopen. Dan wordt er lekker gegeten, dat dan nog wel. En nog nagepraat over hoe de situatie in Egypte is en met de familie. Verslaggever Colette van Nuenen bij de Koptische Kerk in Eindhoven. zuid Zuid-Koreanen kunnen binnenkort weer op bezoek bij familie in Noord-Korea. De Noord-Koreaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. De laatste keer was in 2010...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 En in een flits richt hij de vuurwapens op het hoofd van de collega en drukte allebei de, de vuurwapens af. Uh, die vuurwapens die waren of niet geladen of die deden het niet, waren gemaakt. In ieder geval is hij direct uh, aangehouden en naar het bureau gebracht. En uh, poging moord op een, op een politieagent. Volgens de politie was de man verward. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Bijenkorf gaat weg uit Arnhem, Breda, Den Bosch, Enschede en Groningen. De keten wil zich meer richten op hele grote steden... zoals Amsterdam en Utrecht, waar meer potentiële klanten wonen... die ook een goed gevulde portemonnee hebben... om bijvoorbeeld een tas van Louis Vuitton te kopen. Joost van Keulen, wethouder Economische Zaken in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Er gaat een grote publiekstrekker weg. Ja, dat is ontzettend jammer voor de stad... Dat, uh, ja, dat is best wel balen dit, dit, uh, dit weekend zo. Ja. ja, waarom maken ze die keuze? Er gaat niets boven Groningen, is uw slogan. En dan uh, vertrekt de bijkoor. Dat is ook zo. Ja, de bijkoor vertrekt. Dat, uh, dat, het is een voorlopig besluit, hè. laten we dat, uh, dat voorop stellen. Uh, ze geven eigenlijk uh, aan dat ze drie, uh, drie uh, zaken onderzocht hebben. Ze hebben gekeken naar de huidige winkel, de locatie van die winkel. En de, de, de, het, het gebied, wat, wat dus de, de, het gebied waar, de, waar de klanten vandaan moeten komen. Nou ja, die combinatie van factoren, zeggen ze, is, is in ieder geval voor Groningen te mager om, uh, om, om de, de, de zaak open te houden. Ja, Dat want Jan. ze willen grotere merken gaan aanbieden, of duurdere merken vooral. En zij denken dus, uh, Groningen is daar niet geschikt voor. Ja. En uh, wat, wat vindt u daarvan? Nou ja, ik, ik, kijk, als je die eerste twee factoren bekijkt, dus de winkel en de locatie daarvan... Um, dan denk ik, ja, god, volgens mij kun je prima uh, in Groningen een, een schitterend uh, vlaggenschipwinkel bouwen. Hè? Want dat willen ze Ook, ook dat op die plek? Of is die plek, inderdaad, begrijpt u dat die plek niet, niet goed genoeg is? Uh, ja, de plek is midden in, midden in de Heerenstraat. Dat is een uitstekende uh, locatie. Maar we, we zijn bezig met de ontwikkeling van de grote markten. Aan de oostzijde gebeuren allerlei dingen. We willen het naar de noordzijde gaan doen. Ja, dat, dat zijn toplocaties voor vlaggenschipwinkels. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat er heel veel mogelijk is voor de bijkorf in de stad... Um, en ja dat dat dat gebied ja dat verzorgingsgebied ja, volgens mij uh, um, kan het niet zo zijn dat, uh, dat er zo weinig uh, um, economische kracht hier in het noorden is dat mensen naar Utrecht moeten rijden voor een bijkorf. Ik, uh, ik, ik zie in ieder geval voldoende aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan. met uh, Ja, maar bestuur. dat hoor ik wel ik aan denk... u inderdaad. U zegt, dat u benadrukt ook, dat het is een voorlopig besluit. En uh, u wilt ze nog proberen op andere gedachten te brengen? Nou ja, kijk, nooit geschoten is altijd mis. Hè? Kijk, vanuit de politiek kun je natuurlijk weinig doen tegen beslissingen die, die bedrijven nemen. Maar ik denk dat wij in Groningen een uitstekende uh, propositie hebben voor. Uh, voor bedrijven die echt wat moois willen. Uh, de bijkorf, uh, uh, nou ja, lijkt me er daar uh, één van. Dus uh, ik ga zeker dat gesprek aan. Ook uh, natuurlijk voor uh, werknemers die daar werken. Ja, ja, ja. Want die verliezen is hun baan. Dat een belangrijke rol. Ja, nou goed, nou is het wel zo in Groningen. We hebben heel veel uh, wat minder grote winkels in de stad. En het pand van de bijkorf is een van de grotere panden... Er, wordt heel, er is heel veel vraag naar juist die grote oppervlakte. Dus dat dat pand weer gevuld wordt met, uh, met een andere uh, formule desnoods... Uh, ...daar, daar twijfel ik niet zo aan. En dat brengt natuurlijk ook weer werkgelegenheid met zich mee. Uh, dus in die zin vind ik dat werkgelegenheidsaspect in, in dit, dit kader iets minder uh, van belang. Die werknemers die komen wel aan het werk. Uh, het gaat nu vooral eigenlijk om de klanten en het toerisme... Eigenlijk, ...dat er gewoon een, een ja, grote publiekstrekker vertrekt. Ja, het is de naam, de Bijenkorf, hè, waar heel veel mensen toch nog uh, uh, uh, toch op afkomen. Het, is, uh, het zou ontzettend zonde zijn voor de stad... maar ik denk ook voor de Bijenkorf als ze niet meer in Groningen uh, zitten. Joost van Keulen, wethouder Economische Zaken in Groningen. Dank u wel. Graag gedaan. Producenten van geitenkaas en geitenmelk gaan hun verpakkingen aanpassen. Op veel producten staan plaatjes van geiten in de wei... terwijl ze in werkelijkheid bijna allemaal het hele jaar in de stal staan, zegt de Wakker Dier. Er uh, leven bijna 300.000 geiten in Nederland en je ziet ze nooit. Uh, toch denken mensen vaak nog dat die geiten die ook heel makkelijk de wei in kunnen... dat die ook uh, de wei in worden gedaan door boeren. Maar dat is dus eigenlijk niet eigenlijk bijna alleen biologische geitenkaas... Uh, is van geiten die lekker in de wei hebben kunnen lopen. Wakkerdier was een proefprocedure begonnen bij de reclamecodecommissie... maar die is nu ingetrokken. Sommige fabrikanten hebben toegezegd hun verpakkingen aan te passen. Anderen gaan bekijken of de geiten toch de wei in kunnen. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Net had je nog files bij de Arena. Staan die er nog? Iedereen zit waarschijnlijk, toch? Ja, ik denk dat iedereen wel zit, want daar staan geen files meer, hein, Mark. Wel net als gisteren op de A2 bij Eindhoven. Weer een lange file richting Den Bosch. Tussen Knopert de Hocht en Knopert Batendorp, 7 kilometer. Dat komt op wegwerkzaamheden, want de A58 van Eindhoven naar Tilburg is het weekend dicht. Dan nog een file op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Afreed Haarlem-Zuid en Knopert Velsen, 3 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Nog een keer de hoofdpunten. Egyptische interimregering bespreekt crisis. Zuid-Koreanen kunnen binnenkort weer op familiebezoek in Noord-Korea. En bossenaar opgepakt voor poging tot moord op agent. Was hem weer. Het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn weer verder... met natuurlijk die tweede helft van Ajax-Feyenoord.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 4 minuten over half twee. Feyenoord moet heel wat goed maken in de arena. Frank Wielaert, Bas Stigler. Tweede helft begint nu. Het is 2-1 voor Ajax. In deze wedstrijd waar Kurkic de bal krijgt. Die dan probeert een aanval op te zetten. Daar niet in slaag. Matthijsen verdedigt uit voor Feyenoord. Er zijn geen wissels. Zodat dezelfde 22 als van voor de rust. Maar moeten kijken wat ze met deze wedstrijd nou eigenlijk willen. Er zal ongetwijfeld een speech zijn geweest van Koeman. Die er niet om liegt. Koeman dus zal hij toch ook wel de puntjes op de i hebben gezet. En gezegd laten we nou eens nadenken over de eerste 10 minuten. Want toen durfden we wel naar voren te voetballen. Dat is ons toch wat beter bevallen. Je zal met een achterstand ook moeten. Kortom Feyenoord moet of het nou kan en wil of niet. Het heeft geen keuze. En Ajax heeft natuurlijk met die twee in voorsprong keuze over, Want kan Feyenoord desgewenst wat laten komen. Hoewel is dat verstandig. Dat hebben de eerste 10 minuten ook niet echt bewezen. De eerste diepe bal van Feyenoord van Nelom gaat wel in de richting... Van Filena, of het is in die trouwens op Nelom. Filena was dat midden gekropen, maar de bal is veel te hard en uh, belandt over de achterlijn. Doeltrap voor Ajax Een balbezit aan de linkerkant voor Blind. Blind, breed op uh, Moisander. Moisander uh, kan rustig doorlopen, halverwege zijn eigen helft. Want uh, Feyenoord loopt in hetzelfde tempo achteruit, maar blijft dan halverwege ineens staan. Als uh, Filena besluit druk te gaan zetten op wereld als hij balbezit heeft, moet dus even terug naar Vermeer. Lijon gooit de bal de diepte in. Richting Siktorsson die sinds zijn goals wat overtuigender alle duels ingaat. En overtuigender richting de ballen duikt ook bij die eerste paal steeds in de eerste helft. Alsof hij wakker is geworden in deze competitie. Nou, hij had geen betere gelegenheid kunnen kiezen voor wat betreft de Ajax aanhang. Natuurlijk in deze wedstrijd. Alderwereld laat even de bal over zijn voeten heen lopen. Maar dat kan. Want het is op eigen helft en geen Feyenoord er in de buurt. Nu heeft hij alles weer keurig onder controle. En dan steekt hij de middenlijn over. Alderwereld aan de rechterkant. Lijon die de bal terug heeft aan Alderweer. Dat is 4-5 meter verderop. Dan moet Alderweer onder druk van twee tegenstanders de bal terug op zijn eigen helft spelen. Die gaat via Lijon terug naar de keeper. Vermeer. Immers loopt door. Zo heeft Vermeer weinig tijd. Gaat de bal naar de buitenkant naar. Mooi Sander die helemaal aan de linkerkant uitkomt. En de bal in één keer trouwens wel prima aflevert bij Siktersson. Die met de borst verlengd. Krikic even kort ertussen. Dan wil Fischer er met de bal vandoor. Maar die wordt pootje geraakt door Klaas. En dat levert dan, hoewel Klaas zich nog ongelooflijk boos maakt op ik denk de scheidsrechter. Een vrije schop op voor Ajax. Nou zijn er nog anderen die zich boos maken ook. En wat dan het emmeren zijn. Daarvan moet Martis Indy zich nu melden bij Kuipers. Heeft hij dan wat gezegd? Dat zou maar zo kunnen. Kuipers wijst nu naar zijn oor. Daarmee neem ik aan dat hij wil zeggen ik hoor alles. Dat zal nu het geval zijn, maar dit blijkbaar wel. En Martens Indi wordt uh, met een vermaning weer heen gezonden. En uh, een bekeuring blijft hem dan bespaard. Maar die komt er dus als hij zich nog één keer schuldig zou maken. Wel vrij schop voor Ajax inmiddels genomen. Die bal ligt aan de voeten van al de wereld. Hij kijkt even in de diepte, maar kiest voor de bal breed. Richting Lijon met uh, Filena tegenover zich. Wil hij graag naar binnen, maar daar staat Palsen. Dus daar is geen ruimte. Kiest hij weer voor de weg terug. En dan wint Filena uiteindelijk het duel als hij het aangaat voor Feyenoord. En kan de ploeg uit Rotterdam overnemen. Klaasie even achteruit naar Matthijssen. Ajax staat inmiddels weer teruggeplooid, maar niet zo ver naar achteren. Blijft staan met de spitsen op de helft van Feyenoord. Opdrucht van uh, uh, Ronald uh, nee, uh, niet Ronald niet natuurlijk, Frank uh, de Boer. En niet Ronald Koeman die uh, allebei trouwens rustig zijn uh, gaan zitten. Wat verder naar voren verdedigen. Het Feyenoord als ze de bal willen hebben. En als ze weer net zo starten als in de eerste helft. Het meteen uh, ook moeilijk maken. Op dezelfde manier zoals Feyenoord dat voorrust deed. Alleen Feyenoord start niet zoals voorrust. Het start zoals het eindigde uh, in de eerste helft. En leunt dus vooral uh, achterover. Al de wereld met uh, de bal aan de voet richting de middellijn. Immer Immers zit er dan tussen. Steekt precies op tijd zijn been uit. Blokt de bal. En die gaat over de zijlijn. Ajax mag gooien. Koeman uh, komt zijn dugout weer uit. En geeft nu ook aan dat zijn elftal wat uh, weer helemaal terug loopt op de eigen helft is de moeite moet nemen om 10 meter vooruit te lopen. Omdat je daarmee in ieder geval wat verder van je eigen doel afkomt. Niemand die het doet overigens. Maar Koeman heeft dat nu wel aangegeven. Ajax valt intussen aan via Eriksen aan de rechterkant van het veld. Die krijgt te maken met Nelom en Filena. Dan gaat de bal er eigenlijk tussendoor. Wordt door Siktersson niet gecontroleerd en belandt dan over de zijlijn. Aan de rechterkant van het veld Koeman steekt zijn arm op en zegt... die zou toch voor ons moeten zijn. Nee, gooi. Dat is hij niet. Dan haalt hij zijn schouders op in de hoop dat hij daar manipulatief... ...nog wat mensen mee kan bewerken. Dat is dan blijkbaar ook niet toeval, want de Aijers gooit gewoon. En Lijon die even wordt pootje gehaakt door Immers, blijft op de benen en aan de bal. En geeft de bal dan aan Paulsen, die zich er toch dan vanaf laat zetten door Klaasie. Nou is Feyenoord hier wel even wat verder aan het storen geslagen. En dat levert dan bal op. En mogelijkheden wellicht via de rechterkant via schaak. Ja, zo kan Koeman toch nog de inspiratie opwekken bij de Feyenoord. Dus als hij daar langs het lijntje gaat staan. Inmiddels zit hij weer. En dus gaat de bal over de zijlijn. Dat zou, je zou bijna een oorzakelijk verband zien als Vormer die bal breed legt op Nelom. Kansloze bal werkelijk over de zijlijn. En dan kan Ajax... Gaan ingooien en overnemen. Lijon, balletje op Palsen. Zet daarmee Palsen in ieder geval vrij aan de lijn. Klaasie zet meteen druk op de controleur bij Ajax. Maar krijgt de bal wel gewoon bij Schöne. Nu weer terug ook van Schöne. Opnieuw druk op Palsen. Nu door Filena. En dat levert de ingooi op voor Ajax. Waar vormer dacht, ik, als ik nou de bal snel pak en hem ingooi... dan is hij misschien wel voor ons. Maar zo gek zijn die heren in het zwart hier niet. Zeker niet omdat het het clubje van Björn Kuipers betreft... Dat zou uh, niet alleen op papier het beste clubje van Nederland moeten zijn. En een van de beste clubjes van de wereld. Zo is dat. Uh, dat is, uh, je krijgt niet voor niks finales van Europa Leagues en Confederations Cups. Kortom, de heren in het zwart hebben zich niet één keer, maar meermaals bewezen. Dat is er ook wel eens aardig dat we in Nederland blijkbaar beschikken over goede arbitrage. Dan zijn we toch wel een poosje kwijt geweest. Terwijl nu uh, Kuipers wat uh, Kemphanen even bij zijn groep. Dat zijn in dit geval Siterson uh, en Martis Indy die nu al een poosje eigenlijk bij elkaar aan het duwen en trekken zijn. En dan vooral als de bal er niet is. Nu merkwaardig genoeg komt het als de bal wel in de buurt is. En heeft Kuypers gezegd, nu is het klaar. Dat uit elkaar. En dan gaan we verder met de wedstrijd. Dat gebeurt dan via de ingooi van Lijon. Siegdalson aangespeeld. kopt de bal terug naar Lijon. Halverwege de Rotterdamse helft. Is één tegenstander Filena voorbij. Moet er nog een keer langs. Dat doet hij met een aardige beweging. De voorzet lijkt me wat ver. Komt tot op bij de tweede paal terecht. Maar belandt dan over de achterlijn. Het levert een doeltrap op voor Mulder. 52 minuten voetbal, 2-1 voor Ajax. Lijon is een van de spelers die mij uh, het beste bevalt bij Ajax. Vooral ook omdat uh, ja, hij de kans krijgt nu van Rijn. Uh, Rood heeft gekregen, Ik kreeg die kans al vorige week tegen AZ. Toen was het nog wat schuchter, zeker in verhouding met zijn optreden van vandaag. De doeltrap uh, inmiddels van Mulder. Die, uh natuurlijk de bal, zou ik willen zeggen, richting Pelle krijgt. Maar in dit geval is het doorkoppen op Pelle van Immers. Alleen Pelle verliest dan het duel van al de wereld. En zo kan Ajax weer overnemen via Palsen en Moisander. Moisander die met de bal aan de voet diep gaat. Opgejaagd door... Uh, Immers, maar Immers verliest dat sprintduel. Terwijl Moisan er toch echt ook nog een bal erbij heeft. De voorzet van Krikic slingert die bal naar voren. Het enige voordeel van deze bal ten opzichte van de vorige van Lijon is dat deze binnen blijft. En dus het spel gewoon doorgaat. Maar niemand van Ajax die daar uh, in de buurt kan komen. Vervolgens ook de overtreding van Erikse trap Feyenoord. Ja, slingeren moet je doen als je een klok bent. En uh, als je een buitenspeler bent dan moet je gewoon eerst kijken of er iemand staat bij de tweede paal. En dat... Het... Als het even kan, een afgemeten ja, voorzet. Zelfs die had niemand bereikt. Nee, een afgemeten voorzet afleveren. Maar dat had uh, Krikic, die ook nog niet meevalt hoor, vind ik vandaag. Uh, eigenlijk uh, überhaupt nog niet. Dat, die, uh, dat had hij niet gedaan. Balbezit voor Feyenoord met Mulder. Die uh, de bal op het hoofd legt van Immers. Die gaat de lucht in. Kopt wel half. Onder druk ook nog van Palsen. Bal komt voor de voeten van Blind. Die schiet hem dan tegen de tegenstander op. Dat is vormer, Krijgt een herkansing. En Dan springt de bal er voor Ajax gelukkig uit. En wordt uh, Kirkits aan de rechterkant gelanceerd. Aanname op de buitenkant van de rechterschoen is behoorlijk. Maar ook niet meer dan dat. Moet een paar meter terug onder de druk van Nelon. Verspeelt dan de bal. Filena neemt het over. Pella aangespeeld. Meteen zet al de wereld te fel op. En omdat uh, Lisson even niet oplet, heeft Filena de bal voor Feyenoord erover. Dan komt er een kans voor Feyenoord. Filena 1-2 met immers. Dan moet de bal eigenlijk naar de buitenkant. Want daar is ruimte. Die bal, die, daar komt de bal niet. Die komt alsnog wel in het centrum uit. Maar dan is uh, de angel dreigt al uit, omdat de vaart uit de aanval is gehaald. En uh, immers nog wel probeert om de bal daar in de buurt van Pelle te scheppen. maar dat wordt dan door de Ajax-verdediging vrij eenvoudig geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt. Maar daar had voor Feyenoord wat meer in gezeten als de bal. Maar dan moet je eigenlijk net iets eerder ter plaatse zijn. Bij Schaken was terechtgekomen die de bal overigens nu wel krijgt. Ja, en nu uh, Pelle ook bereikt in het uh, centrum met Pals in zijn rug. En daar ook wat hulp krijgen van Fischer die uh, mee verdedigt. Martins Indy mee opgestoomd. Doorgaans is dat het teken dat er 1-2 komt en dan een uh, schot. Maar dat 1-2'tje mislukt al. Met Immers, want daar zit Sjeunen goed tussen. Die verliest dan vervolgens het duel met Immers. En dan neemt Feyenoord over halverwege de helft van Ajax. Bal naar de rechterkant, opnieuw naar Schaken. slinger die bal voor, althans dat was de bedoeling. Blind zit ertussen, Eriksen zit ertussen. Maar die kopt de bal zo in de voeten van, van Beek. En dus Feyenoord opnieuw. En Ajax nu eventjes, maar heel eventjes dan vast op de eigen helft. Als mooi Sander de bal naar voren toe slingert. Dan kan Ajax van de eigen helft afkomen. Wat naar voren toe lopen. Voorin verliest Siktorson het kopduel met Matthijssen. Dus Feyenoord houdt balbezit. Martins Indy. Balletje breed op Klaasie. Klaasie in de middencirkel. Even zoeken in de diepte. Kan ik iemand aanspelen? Uh, dat zou eventueel immers kunnen zijn. Maar die was daar bepaald niet klaar voor. Want die was het zweet van zijn voorhoofd aan het vegen. Dus moet Klaasie wel achteruit. Uiteindelijk wordt dan de diepte gezocht bij uh, Filena en Nelon. Ja, Nederland die komt en die uh, komt veel in de tweede helft. Dat geldt ook uh, voor uh, de mensen centraal, zoals we even zo'n Martens die al een keer naar voren zagen komen. Nu aan de rechterkant van Beek, die dat uh, logischerwijs nog niet zo vaak doet en durft. Nu wel overigens met een overstapje van Schaken, die dan wordt vastgehouden door Blind. En als er dan van Feyenoord maar wat meer verrassing komt en de mensen van achteruit durven een keer mee te gaan... En je durft als middenvelder ook naar voren te spelen. En je durft aan te sluiten. Dan kom je dus wat vaker op de helft van de tegenstander. En nou laat Ajax zich eigenlijk ongewenst en ongewild toch weer wat terugduwen. Zodat Feyenoord vrij makkelijk nu al een paar minuten op de helft van Ajax mag blijven staan. 56 minuten. Ajax staat nog altijd met 2-1 voor door Twee goals van Sigtorsson die de treffer van Pelle hebben geneutraliseerd. Ruim zelfs. En Vormer gaat de vrij schot nemen vanaf de rechterkant. Zo ging het bij de eerste goal van Pelle. Nu door Matthijs De bal teruggebracht Pelle met de tweede paal. wil koppenbal, bal komt net niet bij zijn hoofd. En komt dan nadat hij door een Ajax ziet omhoog wordt gekopt in de handen van Vermeer. Maar dit zag er toch weer dreigend uit. Eerder dreigend dan gevaarlijk moet ik er dan bij zeggen. Maar een vrije schop zoals Feyenoord dat nu al een aantal keer heeft laten zien. Dat zorgt bij Ajax toch voor problemen. Ja, Vermeer was al verslagen op de kopbal van Matthijssen. Want hij stond verkeerd, koos verkeerd. Zat er niet tussen. Maar de bal teruggelegd door Matthijssen kwam bij niemand uit. Althans, bij niemand in het bijzonder van Feyenoord. Maar daarmee was de kans verkeken. Van Beek mag nu de ingooi gaan nemen aan de rechterkant voor Feyenoord. Op de eigen helft nog en Ajax blijft diep staan. En dus moet Van Beek even goed zoeken waar hij de bal kwijt kan. Kiest uiteindelijk voor Pelle. Dat is de meest logische optie omdat Van Beek ver kan gooien. Pelle ver weg staat. Die kopt dan de bal door op schaken. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Heeft daar wat ruzie mee. Heeft ook een klein beetje ruzie met Blind. In de goede zin van het woord qua duel. En Blind mag uiteindelijk gaan ingooien. En ook hij moet even goed zoeken. Want ook Feyenoord blijft nu op de helft van Ajax staan. Om ervoor te zorgen dat de duels aangegaan moeten worden door de Ajaxiden. En Feyenoord wint dat duel. Filena krijgt de bal niet onder controle. Lijon zit ertussen. En eh, Klaasie draait in de middencirkel om zijn as. En kiest even voor de terugweg via Martins Indy. Dan weer op de middenstip. Klaasie, bal diep gegooid. Vormer, die is niet buiten spel. Bal is lang onderweg. Vormer schiet, geen kracht. En Vermeer ligt op tijd op de grond. Ruim op tijd voor de bal. Ja, het is een onvoorstelbaar slap schot van Vormer. Waarmee hij uh, zijn ploeg een hele slechte dienst bewijst. Want zoveel kansen heeft Feyenoord deze wedstrijd niet gehad. Maar het feit dat hij daar komt. Betekent eigenlijk een onderstreping van het uh, gegeven. Dat Feyenoord weer wat meer durf uitstraalt in de tweede helft. En wat meer het gevoel heeft dat er wat uh, kan. Maar het begint bij durven en willen. En dat is toch wel weer wat terug naar rust. 2-1. Nog altijd de voorsprong voor Ajax. Maar we hebben de ploeg uit Amsterdam eigenlijk aanvallend nog niet echt gezien. In het tweede bedrijf. Zichtershond wil achter een bal aan die aan de linkerkant net buiten zijn bereik over de zijlijn hobbelt. Matthijs was voor de zekerheid nog even meegelopen. Maar heeft gezien dat Van Beek een ingooi mag nemen. En dat doet hij terug naar uh, Mulder. Ik zit ondertussen even te kijken of er al warmlopers zijn. Uh, Teros in ieder geval een van de warmlopers. Volgens mij zie ik Sing lopen. En Verhoek. Dat zijn de drie warmlopers aan de kant van Feyenoord. En natuurlijk tuur ik even aan de andere kant. Maar van Ajax loopt er nog helemaal niemand warm. Koeman is uh, met de armen over elkaar weer buiten de duckout verschenen. De boer is weer gaan zitten. Maar gerust is hij er toch uh, niet op. Ondanks het feit dat in de eerste helft zijn ploeg Ajax dus vermoed, vermoedelijk het gevoel zou hebben gehad dat het allemaal wel los zou lopen vanmiddag. Maar dat gevoel is toch weer een beetje weg, denk ik, bij Ajax. Ja, de heren hebben langs de kant een beetje het heen en weer gekregen. Zitten staan, zitten staan, de onrust daar. En uh, dat wordt in de hand gewerkt omdat beide ploegen elkaar proberen zo vlot mogelijk uh, vast te zetten. En de opbouw mogelijk te maken. Nu gebeurt dat omdat de clasie... Met de Schöne voor zijn neus kiest voor de bal breed op Matthijssen. Nou, die heeft ook een voor zijn neus. Dus terug naar Mulder buiten zijn 16. De bal aannemen en diep gooien. Daar moet Filena het wel aangaan. Dat verliest hij dik. Van Paulsen trouwens. En uh, Eriksen pikt dan op. En zo kan Ajax gaan opbouwen. Fischer uh, terug naar de eigen helft. Terug naar Mooi Sander. Bal breed op al de wereld. Pellen. Die dan in ieder geval voorkomt dat de bal opnieuw breed gaat, dus moet al de wereld wel met de bal aan de voet over de middellijn en Lijon weer proberen te vinden werk aan de winkel meteen dus ook voor Filena, maar deze keer gaat Lijon niet het duel aan, kiest hij voor Schöne die de hoek in gaat aan de rechterkant. Nu met Vormer bij zich, Vormer gaat dan aan de zijlijn het duel aan en dat wint de Feyenoord en niet alleen op punten, maar ook met een vrije trap. En dat betekent dat die vrije schop aan de linkerkant plaats gaat vinden, plaats gaat hebben, maar. Wat gebeurt er eerst? Want Kuipers blaast op de fluitje. Ik denk dat er komt een wisselaar. Dat is niet het geval. We kunnen dat deel van het veld waar de coaches staan niet altijd even goed zien. Omdat daar camera's voor staan. Dus ik denk misschien hebben ik een speler gemist. Maar blijkbaar was Kuipers niet helemaal tevreden over de plek waarop de vrije schop genomen ging worden. Dat is inmiddels blijkbaar goed bevonden. Want de bal rolt weer en ligt aan de voeten van Mulder. Die hem nu twee keer heen en weer heeft gespeeld. Met Martens Indi, dat is hartstikke leuk. Maar daar schiet je niet zo heel veel van mul, Mulder nu door. En zegt tegen Martens Indi, loop maar weg. Ik geef die bal een is naar voren. En dan moet Pelle, maar eens kijken wat hij ermee kan. Aannemen, zoals zo vaak, op de borst. Proberen in één keer klaar te leggen voor Filena. Dat lukt niet. Of in ieder geval maar half. Maar de tweede bal, zoals dat zo mooi heet, is voor Feyenoord. Dat het duel dat erop volgt eigenlijk vrij makkelijk wint. Omdat je er gewoon iets feller op zit dan je tegenstander. Bal over de zijlijn. Ingooi Feyenoord. Pelle, die de bal weer op de borst aanneemt En dan met een hakje probeert bij vormen te krijgen. Schiet tegen Schöne op via Schöne de bal. Opnieuw over de zijlijn en weer. Een ingooi voor Feyenoord. Puur voetbal. 2-1 voor Ajax in de arena. Pelle die de combinatie aangaat gaat met Sjeunen. Onbedoeld, maar wel zo in balbezit blijft. Immers dan die de bal achter Fischer probeert langs te plaatsen. Dat laatste mislukt als Van Beek diep gaat. En Ajax dus kan overnemen. Omdat Fischer precies op het moment dat Immers paast blijft staan. En dat precies voldoende is. Om de aanval van uh, Feyenoord te onderbreken. Maar Feyenoord blijft ook staan. Dus de bal terug even naar uh, Vermeer. Die niet onder druk wordt gezet. Misschien nu door Immers. Nee, die kiest om te blijven staan. En uh, dan... Oeh, Sander. Het is een uh, zo'n momentje van Sander Dat je denkt, doe dat nou niet. En hij doet het toch. Bal leggen op al de wereld. Immers net niet scherp genoeg. En dat uh, is dan een vervelende constatering van de Feyenoorder. Ja, je zou uh, bijna zeggen met een kniphoog dat heeft hij vast als een coach geleerd. Want dan kon dat, <laughs> dat vroeger ook. Ja. Het loopt allemaal goed af. Balbezit voor Ajax. Het is uh, 2-1 nog altijd in de Amsterdam Arena. 61 minuten. En Ajax speelt de bal rond achterin. En uh, applaus het achtergrond omdat Hoessen de Dukkoud wordt uitgestuurd bij Ajax. Terwijl Eriksen een bal vrij maakt en niet zelf kan schieten. Daar uh, zit Filena tussen. De bal ploft weer voor de voeten van een van de ajax -ieden. Achterin, dat is mooi Sander, die dan opent naar de andere kant van het veld. Daar staan Lichon en Kirk iets te wachten tot de bal hun kant op valt. Die valt er een beetje tussenin. Overgenomen door Filena. Slim meegegeven aan Nelom. En nu ligt er wat ruimte voor Feyenoord van Kouten. Nelom, terwijl immers buiten spel loopt, moet Nelom een hele merkwaardige actie maken. Binnendoor blijft Blind staan waar hij de bal had kunnen onderscheppen. Maar die houdt zijn man in de raad en niet de bal. zo kan er alsnog een voorzet komen. Waar immers kopt maar de vierde kant op. En zo lijkt de aanval van Feyenoord te sterven voordat hij goed en wel in leven is geschoten. Hoewel, maar het is Indi nog met een voorzet vanaf de linkerkant. Die gaat nog wel door van een bal die eigenlijk al te ver leek. Daar uh, is niets te klagen over inzet. Maar zijn voorzet belandt dan in de handen van Vermeer. Een rare aanval voor Feyenoord. Waarin Ajax vooral opvalt door apathisch verdedigen van Blind. Want die had dus wat kunnen doen. Maar die deed niks. Ja, het is een beetje onconventioneel wat Feyenoord dat deed. En Ajax meteen in de war. Want uh, dat levert het dan in ieder geval op. Want alles dingen gaan niet zoals je ze normaal verwacht dat ze gaan. Dan ineens is Ajax in de problemen staan de drie Feyenoorders vrij. Het is dat ze onzorgvuldig zijn zoals ze dat de hele tijd al zijn. Bal even buiten geschoten, omdat Eriksen na een actie en een overtreding. Of een overtreding, in ieder geval een contactmomentje met hem is blijven liggen. Blind schoot de bal over de zijlijn. Maar op het moment dat die bal de zijlijn overgaat, besloot Eriksen te gaan staan en weer mee te gaan doen. En Feyenoord geeft de bal keurig netjes terug. Ajax bouwt op van achteruit via mooi Sander. Nu even niet breed omdat Immers daar weer aan komt stormen. Dus even terug naar Vermeer. Ja, aan het inzet van Immers ontbreekt het vandaag niet. Maar aan de bal is hij bijzonder ongelukkig geweest tot nu toe. En hebben we hem eigenlijk ook nog niet op een positieve manier met de bal aan zijn voet gezien. Terwijl Kürkic nu de bal heeft voor Ajax. En uh, Eriksen in één keer doorpaast nu op Schöne. Die uh, wel goed het gat inloopt, Maar was er eigenlijk wel sprake van een gat. Want er was ook een Feyenoorder mee. Nelom die de bal de andere kant weer optrapt. Langzaam maar zeker krijgt Ajax de wedstrijd wel weer wat meer onder controle in deze tweede helft. 63 minuten. De bal ligt veel op de helft van Feyenoord in de laatste 4, 5, 6 minuten. Eriksen dreigt te gaan schieten op 30 meter van het doel. Paast de bal naar de buitenkant. Veel te lang onderweg. Kan Lijon niet bijkomen. Zit Filena tussen. De paas van Filene naar de voren wordt wel opgepikt door Alderwild. Zijn voorzet op het hoofd bijna van Sigtesson. Weggebokst door Mulder. De rebound dan nog met Blind. Die gaat op de bal staan. En dan is Vormer ermee vandoor. Ja, en dan is het ineens 4 tegen 3. Als Vormer een beetje opschiet. Eriksen gehobbelt wel mee. Maar op zijn 11.30 schakenbal naar de buitenkant. Moet hem meteen voorgeven. Pellen en Vermeer. Vermeer heeft aangetoond vorige week dat als hij omhoog komt met zijn handen... dat hij niet per definitie hoger komt dan zijn tegenstander. In dit geval is dat net wel het geval... Want hij wint dat duel en dus kan Ajax uitverdedigen. Dat duel met pellen in zijn eigen strafschopgebied vermeert dus nu wel de baas. Waar het vorige week tegen AZ vlak voor rusten misging. Maar nu Vermeer ook de bal breed in de richting van Lijon aan de rechterkant. Immers zet daar de boel vast, dus weer terug naar Vermeer. Die kiest dan natuurlijk voor de lange bal. Want zo lossen we dat op als we onder druk worden gezet. Uiteindelijk komt dan de lange bal opgevangen achterin door Martins Indy bij Feyenoord. Maar zo moet Feyenoord het dus doen als ze nog een kans willen hebben. Want er staan er nu 5-6 op de helft van de tegenstander storend werk te verrichten. Dan dwing je tot een lange paas. Dan heb je liever de kans dat je die bal weer snel terug hebt. En Ajax is daar toch wel een beetje van in de war. Wel nu Feyenoord de bal gespeeld op middenveld. Er zijn er plotseling veel mensen weg. Wel vier mensen nog achterin. Twee van Ajax komen er nu oh, aan, maar die begrijpen elkaar niet zo goed. En dan is het eigenlijk al voorbij voordat het begonnen is. Als Zieters zonder bal paast naar Fische, die loopt net op dat moment van de zijkant naar binnen. Dan, dan doet men net alsof het een paas op mezelf was. Maar die is niet meer te belopen. En Feyenoord mag ingooien. Dat deed ik vroeger ook heel vaak. Ja. <laughs> ja, je zou toch niet verwachten dat Fiesje naar binnen komt. Doet hij bijna nooit in zo'n in een wedstrijd trouwens. En uh, 64 minuten. Bijna 65 minuten zijn we onderweg. Ajax wel weer gewoon in balbezit. In de middencirkel met uh, Schöne. Immers voor zijn neus fijn om niet even teruggetrokken op de eigen helft. Pelle die nog even overlegt met de vormer met name achter hem. Wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? We gingen toch druk zetten naar voren. En hij kijkt uh, nog een keer, maakt de armbeweging. van hallo, we gingen toch naar voren. Ja, dat is Ajax op dit moment aan het doen. Aan de linkerkant met blind bal op Siktorsson komt daar en krikits die wil nog uithalen in tweede instantie. In eerste instantie wordt dat voorkomen door Martins indi die nu ruzie maakt met krikits En vervolgens Matthijssen die graag ruzie maakt gedurende de wedstrijd. Komt zich daar even mee bemoeien. En uh, Krikic kiest dan vervolgens eieren voor zijn geld. Die denkt, hey, die twee zijn wel heel groot en heel breed. Laat maar even zitten, wat mij betreft. 65 minuten onderweg. Wij staan met twee in voor. Kan mij het verder schelen. Ik zit intussen te kijken naar uh, een akkefietje waarbij Eriksen betrokken is. Met, ik, weet, ik zeg niet zo goed, wie schaken, denk ik. Die hadden wat trammelanden. Dat loopt met een sisser af. Balbezit voor Ajax naar de ingooi. Schitterende actie van Fiesen. Die twee man voorbij loopt in het strafschopgebied alsof ze er niet zijn. De ruimte was er eigenlijk niet, maar het lukt toch. En dan wil hij de bal klaarleggen voor Schutters, maar die... Ontvangen de bal dan net niet op een goede punt. Zo gaat de aanval verloren, maar was de actie mooi. Kruk iets nog aan de bal voor Ajax, maar die staat dichter bij de middenlijn dan bij het uh, strafschopgebied. En uh, aan de rechterkant van het veld loopt de aanval van Ajax verder. Opnieuw een polletje. Uh, voorkomt eigenlijk dat de aanval met enige soepele manier tot gang uh, komt. Dan kan Klaasie overnemen voor Feyenoord, maar dus in die aanspelen. En uh, zien we in de deur dat er eentje klaar staat om in te vallen bij Feyenoord. En dat we zo aansomt het debuut gaan zien van Samuel Armenteros. Armenteros die sinds vrijdag bij uh, Feyenoord is. En uh, die dag ook heeft uh, gebruikt om kennis te maken met iedereen die terugkwam van interlandverplichtingen. Uh, gehuurd van uh, Anderlecht probeert hij in Nederland weer speelminuten te krijgen. En belangrijk te zijn in de Nederlandse competitie zoals hij dat kon zijn. In een periode dat hij bij Heracles heeft gezeten. En hij staat werkelijk te smacht om in te vallen. Een beetje zenuwachtig heen en weer te hobbelen. Dat is de adrenaline van het debuut. En ook Ajax gaat zo wisselen. Daar gaat Hoessen er zo in komen. De man die werd toegejuicht door de arena. En zo gaan beide coaches een aanvaller inbrengen in dit duel. Feyenoord speelt intussen achterin de bal rond met former Martins Indy. De helft van Ajax opgeslopen. En daar opgevangen uiteindelijk door Schöne. Moet dus achteruit. Vormer krijgt wat ruimte tussen vier ajax in. Dat dan weer wel. Krijgt wel de bal bij Immers. Pellen eh, gekopt. Dat is dan de eerste actie van Immers waarbij wel een medespeler wordt gevonden. Nu neemt hij de bal goed aan. Draait hij om zijn as. Kiest hij voor de buitenkant. Voor eh, Schaken. Die moet dan de bal eh, voor gaan slingeren. Dat doet hij ook. Maar weer tegen de billen van eh, Plintop. Die vindt hij makkelijker dan een medespeler voor de goal. Eerste hoekschoppas van de tweede helft. Die zo aanstonds gaat komen. Die is dus voor Feyenoord. En dan gaan we maar eens kijken naar de wissels, want uh, wie gaat erin en wie gaat eruit? Kerkic gaat naar de kant, dat is niet echt een verrassing. Zij vervangen dus Danny Hoessen, omdat Kerkic nog altijd uh, zijn draai niet echt gevonden heeft. En nog niet uh, dat heeft laten zien, waarvan we het toch allemaal wel weten. Want gezien we op de televisie in de Champions League dat hij het moet kunnen. Maar het is er in Amsterdam toch nog niet echt uitgekomen. En hij wordt uh, bedankt voor de moeite uh, in deze wedstrijd tegen Feyenoord. Hij wordt dus vervangen door Danny Hoessen. Een arme Theos is in het veld gekomen, maar ik heb er geen idee voor wie. Oh, die is nog niet in het veld gekomen. Die staat nog klaar, want natuurlijk niet wisselen. Bij een hoekschop, hoewel, niet bij een hoekschop tegen heb ik altijd geleerd, maar bij een hoekschop voordoet Koeman het ook niet. Die wissel is nog niet aanstaande en de hoekschop komt, wordt weggekopt door Blind... Opgevangen weer door Feyenoord waarbij Van Beek nu naar de bal toe moet omdat hij denkt dat Vormer het wel opknapt maar die Vormer doet dat niet. Dat loopt goed af voor Feyenoord. Dan komt de bal opnieuw richting het biedt Opnieuw door blind uitverdedigd voor de voeten van Vormer. Maar het is in die draait om maar vergeet de bal te controleren. Opnieuw Vormer de bal naar de buitenkant. Daar zit, uh, daar is Schaken. Ajax nu even blijft even staan. Even afwachten wat er precies gaat gebeuren. Schaken gaat om zijn tegenstander. Hij krijgt dan die bal met de tweede paal. Pellen! Hoi, het scheelt een metertje. Veel meer is het niet. Op de achterlijn probeert hij de bal nog tussen de palen te krijgen. Dat lukt uiteindelijk niet. Maar daar is Feyenoord dan toch. Met de kans die ze wel verdienen op basis van het spel dat ze spelen de afgelopen nou, 5 à 10 minuten. En Armentiros die wordt uitgefloten terwijl hij het veld opkomt. Of is het Immers die wordt uitgefloten omdat hij van het veld afkomt. Dat laatste is absoluut het geval. Want Immers is niet een vriend van Amsterdam. Zoveel mag wel duidelijk zijn. Daar kan je YouTube op nazoeken. Verder zeg ik er helemaal niets over. Wat betreft uh, Immers die wil dit namelijk zo, zo gauw mogelijk vergeten. De doeltrap dat blijft over voor Vermeer met Armentiros dus. De buurt bij Feyenoord. Eh, vanaf de linkerkant komt hij. Ja, hij was niet goed ook immers. Dat hadden we al uh, aangestipt. Dat uh, betekent dat Armateurs met nieuw vers bloed. Maar eens moet kijken of hij die, die aanval van Feyenoord nog een impuls kan geven waar ze in Rotterdam op hopen. Of misschien wel naar smachten. inmiddels met nog 20 minuten te gaan. 2-1 nog altijd. Ajax Feyenoord. Wel Feyenoord maakt wel een wat ja, betere indruk in de tweede helft. Dat heeft wel kansjes opgeleverd. Terwijl nu Blind een voorzet geeft die eigenlijk mislukt. En dat lijkt het nog als wat schot op doel. Hoesel loopt nog door op de keeper. Maar Mulder heeft de bal bij de eerste paal al te pakken. Maar die kansjes die Feyenoord gekregen heeft bij die koppen van Pelle zo even misschien nog wel de beste was. Ja, dat is ook eigenlijk niet genoeg om Ajax echt uit het evenwicht te brengen. Het is twee uur. Het nieuws op deze zender zal worden uitgesteld tot na deze wedstrijd. En dat duurt dus nog minstens een minuut of twintig plus extra tijd. Zoals gezegd, Ajax 2, Feyenoord 1 in de Amsterdam Arena. Ronald Koeman heeft Armenteros ingebracht. Staat nu in zijn coachgebied uitgebreid aanwijzingen te geven. Daar wordt Armenteros voor het eerst aangespeeld met al de wereld in zijn rug. Aan de linkerkant achterlijntje halen, bal voorgeven. Vermeer kan er in ieder geval niet bij, maar gaat langs alles en iedereen heen. Behalve Blind, die roeit de bal met een omhaal naar voren in de richting van Fischer. Die wint dan het duel van Van Beek niet. Maar in eerste instantie levert het wel Ajax-balbezit op. Maar dat is maar heel eventjes. Intussen is de bal namelijk terug bij Mulder en staat Koeman nog steeds te wijzen. Jongens, naar voren. Jij moet de bal komen halen. En de achterhoede moet aansluiten daar waar Martins Indy is. Vormer komt de bal halen om het spel te gaan verdelen. Van Beek is degene die vrij staat aan de rechterkant. Maar die kiest de zekerheidshalve even voor de route achteruit naar Mulder. En Mulder heeft de boot